Welkom. Je hebt ons een, ja, een fascinerend stuk gestuurd... over de markt voor bedrijfsvastgoed in de regio Leiden. Mm -hmm. En op het eerste gezicht denk je, oké, okay, een lokaal verhaal... over een makelaarskantoor Barnhorn Bedrijfsmakelaardij... Ja. Maar de reden dat we hierop aansloegen is omdat het een perfecte case study is... van een economisch principe dat je eigenlijk overal ziet. Precies. Wat gebeurt er als een economie zo succesvol is... Dat ze, um, ja, dat ze zichzelf dreigt te verstikken? Precies, dat is de paradox van groei. De motor draait zo hard dat de machine zeg maar oververhit raakt. En in dit geval is de beperkende factor iets heel fysieks. Ruimte. Ruimte, ja. De bron is glashelder over en gebruikt de woorden... de markt zit behoorlijk klem. Ja, dat staat er letterlijk. En voor de MKB-bedrijven in die regio, van Hillegom tot Alphen aan de Rijn... is dat niet zomaar een ongemak. Het is een existentiële bedreiging voor een groei. En dat brengt ons bij de kernvraag die we vandaag voor je gaan uitpluizen. In een markt van extreme schaarste... waar de traditionele regels van vraag en aanbod niet meer gelden... hoe wordt het spel dan gespeeld? Hmm. Want wat dit stuk laat zien is dat de waarde verschuift. Het gaat niet meer om toegang tot wat er is, maar om het creëren van oplossingen die er gisteren nog niet waren. Dat is de essentie. De hele rol van de adviseur, de makelaar, wordt opnieuw uitgevonden. En dat is een dynamiek die je kunt toepassen op elke markt waar de vraag het aanbod ver overstijgt. Of het nu gaat om specialistisch talent, zeldzame grondstoffen of in dit geval vierkante meters bedrijfsruimte. Oké, okay, laten we beginnen bij dat klem zitten. Het artikel stelt dat deze makelaars buiten de markten om zeer actief zijn. Ja. Dat klinkt een beetje als een achterkamertjesdeal. Wat moeten we ons daar concreet bij voorstellen? Betekent dit dat ze bedrijven die helemaal niet van plan zijn te verhuizen... benaderen met een aanbod dat ze niet kunnen weigeren? Dat is een heel goede manier om het te zien. Het is een soort headhunten voor vastgoed. Ah, oké. Okay. Vergeet Funda of andere openbare platforms. In zo'n markt zijn de beste kansen al weg voordat ze daar ooit op verschijnen. Dan ben je al te laat. Dan ben je te laat. Buiten de markt onderreken betekent dat je je netwerk... dat decennia is opgebouwd, constant aan het polsen bent. Je weet bijvoorbeeld... Die ondernemer in dat pand aan de rand van de stad... zijn huurcontract loopt over twee jaar af... en zijn kinderen willen het bedrijf niet overnemen. Juist. Of dat productiebedrijf heeft net een enorme investering gekregen... en gaat binnen een jaar uit zijn jasje groeien. Dus je bent eigenlijk constant bezig... Met het leggen van verbanden tussen um, toekomstige problemen en toekomstige kansen. Exact. Nog voordat de betrokkenen zelf doorhebben dat ze een match zijn. Exact. Je creëert de deal. Je wacht er niet op. Voor een ondernemer die nu wanhopig op zoek is naar ruimte, is dit de enige manier. Ja, logisch. Als je wacht tot er iets te huur of te koop komt, ben je per definitie te laat... Je moet een partner hebben die de dominostenen al ziet staan en weet welke hij moet aantikken om een kettingreactie te veroorzaken die uiteindelijk bij jouw oplossing uitkomt. En dat brengt ons bij een metafoor die ze in het artikel gebruiken en die ik echt briljant vind. Ja, die is heel goed. Het is geen platte makelarij meer. Maar het is een 3D schuifspelletje geworden. Die derde dimensie dan. Nou, een gewone schuifpuzzel heeft twee dimensies. Je hebt een koper en een verkoper of een huurder en een verhuurder. Je schuift die twee naar elkaar toe. Simpel. De derde dimensie is de complexiteit van de keten. Stel je voor, jij bent die ondernemer die moet groeien. Je zit in een pand, maar je hebt een huurcontract voor nog vijf jaar. Oei. Je kunt niet weg, maar je moet wel. Anders stagneert je bedrijf. Je zit dus muurvast. Oké, okay, dat is een nachtmerriescenario. Je bent succesvol, maar je wordt gestraft voor je eigen succes omdat je fysiek niet kunt uitbreiden. En daar begint de 3D-puzzel. De makelaar moet niet alleen een nieuw grote pand voor jou vinden, wat al bijna onmogelijk is. Stap 1, ja? Nee, hij moet tegelijkertijd een nieuwe huurder vinden voor jouw oude pand, die bereid is jouw contract over te nemen. Ah, natuurlijk. Misschien is dat wel een andere klant van hem die juist wil inkrimpen. Tegelijkertijd moet hij de verhuurder van jouw oude pand overtuigen om met die wissel op akkoord te gaan. Oké, okay, oké. Okay. En dan is er nog de verhuurder van het nieuwe pand die zekerheid wil. Je bent dus niet met twee, maar met drie, vier, soms vijf partijen tegelijk aan het schuiven. Wauw. Met al hun belangen, contracten en tijdlijnen. Dat is die derde dimensie. Je lost niet één probleem op, je lost een heel systeem van problemen op. Wauw. dan ben je dus veel meer een bedrijfsstrateg of een... Ja, een projectmanager dan een verkoper van stenen. Absoluut. Het gaat er niet om wat iets kost per vierkante meter... maar om het mogelijk maken van de volgende levensfase van een bedrijf. Absoluut. En daarom stellen ze, volgens het artikel, ook hele andere vragen. Ze nemen geen genoegen met... Ik zoek 500 vierkante meter. Nee. Ze willen de bedoeling achter de zoekvraag weten. Dat is een sleutelwoord in de tekst. Het gaat niet om de steen... Het gaat om de intentie. En hoe kom je achter die bedoeling? Door fundamentele vragen te stellen. De Bron noemt er een paar. Wat ga je precies doen in dat pand? Mm -hmm. Een high-tech lab heeft andere eisen dan een groothandel. Hoe zie je de ontwikkeling van je bedrijf voor je? Als je verwacht over drie jaar te verdubbelen... is een pand dat nu precies past eigenlijk al te klein. Eigenlijk al een probleem, ja. Welke uitstraling zoek je? Een advocatenkantoor wil iets anders communiceren dan een creatieve start-up. En... Hoe bereikbaar moet je zijn voor personeel en leveranciers? Op basis van die antwoorden ontstaat een veel rijker profiel. Het klinkt alsof ze een soort diagnose stellen voordat ze met een recept komen. Ja, mooi gezegd. Ze kijken niet alleen naar het pand, maar ook naar de omgeving, de vergunningen, de toekomstplannen van de gemeente. Het is een complete doorlichting van de haalbaarheid. En die analyse is de laatste jaren alleen maar ingewikkelder geworden. De puzzel had al veel stukjes, maar er komen steeds meer externe regels bij die het speelveld veranderen. Dus de makelaar is nu een bedrijfsstratege, een matchmaker, een projectmanager. Dat, dat is al ongelooflijk complex. Maar je zegt dat het spel zelf, de regels, ook steeds moeilijker worden? Precies. We hebben het tot nu toe alleen gehad over de spelers op het bord... Maar de laatste jaren worden er van buitenaf compleet nieuwe speelregels opgelegd. Oké. Okay. De bron noemt specifiek de wet- en regelgeving en de esg criteria Denk aan anti-witwaswetgeving, de integriteit van kopers en verkopers, maar ook aan iets heel concreets als het energielabel. Ja, vroeger was dat een sticker op een apparaat. Nu is het een keiharde factor in vastgoed. Een keiharde factor. Een kantoorpand met een te laag energielabel mag je sinds 2023 wettelijk gezien niet eens meer gebruiken. Nee, dat is waar. Dus een gebouw kan de perfecte locatie en grootte hebben, maar als het energetisch een gatenkaas is, is het economisch waardeloos totdat je er tonnen in investeert. En dan komt daar nog de overtreffende trap bij. ESG. ESG, Environment Social Governance. Het is zo'n term die je overal hoort, maar wat betekent het nou echt in de praktijk voor een ondernemer die een pand zoekt? Nou, het betekent dat de waarde van een pand niet meer alleen wordt bepaald door locatie en grootte, maar ook door zijn maatschappelijke rapportcijfer. Oké. Okay. Een groot investeringsfonds dat een gebouw wil kopen zal vragen, liggen de zonnepanelen op het dak? Is de isolatie op orde? Worden er duurzame materialen gebruikt? Hoe wordt er omgegaan met het welzijn van de mensen die er werken? Al dat soort dingen. Precies. Als de antwoorden op die vragen nee zijn... krijgen ze de financiering misschien niet rond... of wordt het gebouw veel lager gewaardeerd. Een groen en sociaal verantwoord gebouw is dus niet langer een nice-to-have. Nee, het is keiharde cash waard. Het is keiharde cash waard. De makelaar moet die nieuwe, complexe laag dus volledig te gronden. Oké, okay, dus de markt zit klem... De puzzels steeds ingewikkelder en de spelregels steeds strenger. Het klinkt alsof de hele boel op slot zit. Ja. Maar tegelijkertijd lees ik in het artikel dat de bedrijvigheid enorm is. Zit er dan toch nog beweging in? Wordt er überhaupt nog iets nieuws gebouwd? Dat is de paradox. De druk op de ketel is zo immens hoog dat er, ondanks alle belemmeringen, zoals het stikstofdossier, toch stoom moet ontsnappen. Het moet ergens heen. De economische noodzaak is simpelweg te groot. En de bron geeft daar concrete voorbeelden van. Neem dat project Liars in Leiden. 72 bedrijfseenheden. Ja. Het feit dat die vrijwel direct allemaal verkocht waren, toont de enorme, bijna desperate honger in de markt. Er zijn dus tientallen bedrijven die op zo'n kans hebben zitten wachten. Dus zo'n project is eigenlijk een soort ventiel dat de druk even wegneemt voor een klein deel van de markt. Precies. En het gebeurt op meer plekken. Het artikel noemt ook het prestigieuze project Lorenz 2 bij station Leiden en een vergelijkbaar Liars project in Sassenheim. Mm. Wat dit laat zien is dat er wel degelijk oplossingen worden gevonden, maar het zijn druppels op een gloeiende plaat. De onderliggende vraag is veel groter. Ja, want het stuk noemt ook de zoekopdrachten waar ze nu mee bezig zijn. Een grote Scandinavische meubelwinkel. We kunnen wel raden wie dat is. Haha, inderdaad. En een van de grootste multinationals van Leiden die vervangende kantoorruimte zoekt. Dat zijn geen MKB'ers. Dit zijn de olifanten in de porseleinenkast. Absoluut. Als zij al moeite hebben iets te vinden, wat zegt dat dan over de rest? Dat het systeem tegen zijn fysieke grenzen aanloopt. Het feit dat deze projecten, zoals de bron zegt, toch loskomen, bewijst hoe krachtig de economische dynamiek is. Ja. De markt wordt gedwongen om creatief te zijn en door de bureaucratische muren heen te breken, simpelweg omdat stilstand geen optie is. Maar het is een gevecht voor elke vierkante meter. Vitaliteit, maar die tegelijkertijd gevangen zit in zijn eigen geografie. Mm -hmm. Er is simpelweg geen ruimte meer. Dit dwingt de adviseurs in die markt om hun rol compleet opnieuw uit te vinden. Inderdaad. Ze zijn geen doorgeefluik meer... maar de architecten van complexe oplossingen. Het 3D-schuifspilletje is daar de perfecte metafoor voor. Ja. Ze zijn niet meer bezig met een simpele transactie... maar met het faciliteren van de transformatie van een bedrijf. En om dat spel te kunnen spelen... moeten ze niet alleen diep in de strategie van hun klant duiken... Maar ook de steeds complexere lagen van wetgeving en maatschappelijke normen, zoals ESG, volledig beheersen. Ja, absoluut. Ze verkopen geen product meer, ze verkopen een op maat gemaakte strategie. Wat dit stukje uiteindelijk echt laat zien, is een universeel principe. In elke markt, als er extreme schaarste heerst, verliest toegang zijn waarde en wordt creatie allesbepalend. Creatie, ja. We denken bij groei vaak aan kapitaal, mensen of technologie. Maar hier zie je dat de meest basale factor, fysieke ruimte, de ultieme bottleneckers geworden. Ja. De echte waarde zit niet in het aanbieden van wat op de plank ligt, maar in het uitvinden van een oplossing die nog niet bestond. Het is het verschil tussen de ober zijn die je de menukaart geeft en de chefkok zijn die met de drie ingrediënten die nog in de koelkast liggen een sterrenmaaltijd moet zien te creëren. Dat is een perfecte analogie. En dat laat ons achter met een laatste gedachte voor jou. Oké. Okay. Het artikel focust op de slimme, creatieve oplossingen die nu worden bedacht om met die schaarste om te gaan. De makelaars zijn meesters geworden in dat 3D-schuifspelletje. Mm -hmm. Maar wat gebeurt er als het spelbord vol is? Als er geen enkele zet meer mogelijk is omdat elke tegel bezet is en er geen ruimte meer is om te schuiven? Ja. Als een regio fysiek af is, welke strategieën zijn er dan nog nodig om economische groei te blijven faciliteren? Moeten we dan niet fundamenteel anders gaan nadenken over wat groei überhaupt betekent?